I wanna see you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 Echt heersklagje. mijn dag. Stel maar een dag. Bel. nee Het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Het is, serieus, het is echt mijn dag. Bel. is mijn dag. Het is mijn dag. Oh echt heersklagje. why I'm easy I'm easy like Sunday morning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 Op het witte is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf een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 Ik ga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 Op het terrein van Chemipak in Moerdijk woeden nog altijd op verschillende plaatsen kleine brandjes. De brandweer zal nog geruime tijd bezig zijn met het blussen van deze brandjes. Zo werd zojuist bekendgemaakt op een persconferentie van de burgemeesters van Moerdijk, Dordrecht en Breda. Een deel van het Chemipak gebouw met daarin 100 ton aan gevaarlijke stoffen staat nog overeind. De brandweer is bezig dat gebouw veilig te stellen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.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 Sinds 1 januari geldt in Hongarije een mediawet waarin hoge boetes staan op het publiceren van teveel onderwerpen die met geweld, seks of alcohol te maken hebben. Een aantal EU-lidstaten en veel buitenlandse kranten hadden daar scherpe kritiek op...